5 uur. Het NOS-journaal. Anno de Wit. Het Syrische leger lijkt weer heer en meester in Jisr al-Shugur. Wekenlang protest Madrid ten einde. En sportjournalist Bob Spaak overleden. Het Syrische leger heeft de stad Jisr al-Shugur weer onder controle. Dat meldt een verslaggever van het Amerikaanse persbureau AP. Het bericht is nog niet door andere bronnen bevestigd.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 De Hongaarse vleugelaanvaller Balas Djudjak vertrekt bij PSV. Hij gaat naar Anji Magachkala, een club uit de Russische deelrepubliek Dagestan. PSV krijgt 14 miljoen euro voor Djudjak, die de afgelopen 3,5 jaar uitgroeide tot een publiekslieveling in Eindhoven. Afgelopen seizoen scoorde hij 16 keer in de competitie en gaf hij 14 assists. Zijn nieuwe club Anji Magachkala staat tweede in de Russische eredivisie. De Braziliaanse oud-international Roberto Carlos en de Nederlander Mark Boussafa spelen er ook. De hockeysters van Den Bosch hebben opnieuw de Europa Cup gewonnen. Het is de twaalfde keer op rij dat de Brabanders de titel pakten. In de finale was Den Bosch met 4-1 te sterk voor het Engelse Leicester. Vorige week werden de hockeysters al voor de dertiende keer in veertien seizoenen landkampioen. En Jeroen Blekemolen is 60 geworden in de 24 uursrace race van Le Mans. De Nederlandse autocoureur reed samen met een Fransman en een Tsjech in een Lola, een Britse sportwagen. De race werd gewonnen door Audi. De plaatsen 2 tot en met 5 waren voor Peugeot. Jan Lammers haalde het eind van de race niet. Zijn hybride wagen viel in Le Mans uit met technische problemen.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 Zes minuten over vijf. laatste uur van langs Begint in Wassen naar HGC, Club de Campo, Gerard de Groot. Timo in oranje. Het publiek scandeert het nog niet, maar hij scoorde wel. Timo Kranstouwer, Ik heb het al gezegd, zijn strafcorners zijn goed. Leverde dit keer keihard en keihard de eerste strafcorner van de hele wedstrijd een strafbal op. En Kranstouwer, 23 jaar, loopt naar voren, legt de bal op 6,40 meter. Bang! Scoort voor HGC. Op weg misschien wel naar de Europa Cup. Naar de winnaar, naar de eerste positie van de Euro Hockey League. Het is 1-0 voor HGC. Nog te spelen, 7 minuten denk ik. Neptunus tegen Kinheim. Kinheim ging aan het langste eind trekken, Andy? Heeft aan het langste eind getrokken, Tom. Het is 5-2 geworden. Zojuist afgelopen de wedstrijd nog een puntje in de negende inning voor Kinheim via René Kramer. Nadat Dirk van het Klooster zijn derde hongslag sloeg in deze wedstrijd... brengt zijn totaal in zijn carrière. Ja, dat is echt heel erg ja. veel. Op 991. Uh, en daarna kwam Neptunus nog aan slag. Maar ik zei het al, de reservewerpers, de relief pitchers... die deden het uh, beter bij Kinheim, veel beter. Want Neptunus heeft geen man meer op de honker gekregen. Gingen uit met twee keer drie slag in de laatste slagbeurt. En dus wint Kinheim ook deze wedstrijd na gisteren al aan het langstend hebben getrokken. Vandaag met 5-2. Morgenmiddag nog één kans op een revanche voor Neptunus. Morgenmiddag in Haarlem om twee uur. Want dan wordt Kinheim tegen Neptunus gespeeld. 25-22, 25-20. En toen de derde zet, Lars Geert. En toen was het verzet van de Oostenrijkers wel gebroken hoor. Nederland speelt uitstekend op dit moment. De foutenlast is enorm naar beneden gegaan. Maar bij de Oostenrijkers wordt het steeds moeilijker Moeilijker. Ook de Oostenrijkers hebben van spelverdeler gewisseld. Binder is eruit gegaan. Weber komt daarin een stukje kleiner. En dat merken ze ook meteen in het blok. Nederland loopt er op dit moment overheen. Onder leiding van Jeroen Rauwerdink. Die heel even werd gewisseld in de tweede set. En nu in de derde set laat zien dat dat volkomen onterecht was. Nederland op een geweldige voorsprong. Acht punten maar liefst. Dat is 16-8. Jackson 5 heette ze toen nog. I want you back. Lars Geerts op weg naar de 3-0, de volleyballers. Ja, dat kan niet anders. Het is 18-11 nog steeds in het voordeel van Oranje. En Oranje heeft al twee sets gewonnen tegen 0. Voor Oostenrijk Hogendoorn. Het jonge talent Sjoerd Hogendoorn is naar de kant gegaan. Kijkt naar zijn vingers, voelt aan zijn vingers. Zit iets niet goed aan zijn vingers blijkbaar. Want Tony Krolis is voor hem in de plaats gekomen. De dokter heeft even naar Hogendoorn gekeken. Dan zegt het zal niet ernstig genoeg zijn. Krolis uh, speelde gisteren ook. Deed dat uitstekend. Net zoals Jan Willem Snipper overigens. Wordt voor, door Nico Vries volledig vrij voor het net gezet. En slaat die bal... Knoeert hard naar de grond. Nederland op een 19-11 voorsprong. Je ziet dat het beter is gaan lopen sinds Nico Freriks in de ploeg is gekomen. Hij heeft gewoon meer ervaring. Hij doorziet het tactisch plan van de Oostenrijkers beter. En kan ze dus ook op het verkeerde been zetten. Iets wat Nimir Abdelaziz met zijn 19 jaar nog moet leren. Dat geeft ook niks. Daar krijgt hij alle tijd voor van Edwin Benner. Maar soms als het erop aankomt in een wedstrijd zoals vandaag tegen Oostenrijk. Dan heb je even de ervaring nodig van iemand die al bijna 200 land heeft gespeeld. Dat is Nico Frerings. Hij leidt het Nederlands team nu. En het Nederlands team heeft 7 punten voorsprong op de Oostenrijkers, 19-12. HGC leidt tegen de de Campo Gerard de Groot. Het zou toch echt een sensatie zijn de Europa Cup daar. Hè? Absoluut een sensatie Tom. Zou het zijn als HGC hier de Europa Cup wint voor eigen publiek. Dat wel natuurlijk. HGC de nummer 9. Ik zeg het nog maar eens. De nummer 9 van onze afgelopen reguliere competitie. Ze hebben gevochten tegen het feit dat ze misschien wel playdowns moesten spelen. Om te vechten tegen overgangsklasse clubs. Om in de hoofdklasse te blijven. Dat allemaal is natuurlijk vergeten op dit moment. Nog te spelen zo'n anderhalve minuut denk ik. We hebben hier geen, absoluut geen zicht op het scorebord. En dat is de officiële tijd. En de officiële tijd wordt uh, allemaal bepaald achter de tafel... waar uh, de man, ik heb hem al eerder genoemd, Rogier klaar klaarstaat. En ik zal op hem gaan letten. Want als hij zo direct die spuitbus pakt met die toeter erop... dan zijn we er bijna. Dan is HGC bijna Europees kampioen. Maar het is nog niet zo ver, want Club de Campo is in de aanval. Op, op dit moment komt de bal in de cirkel. Met een mogelijkheid zit uh, Ben Denser daartussen. Die is een uh, uitstekende verdediger, de Australiër. Hij houdt de HGC in deze slotfase van de wedstrijd overeind. En ik zei het net al... Als Grapje natuurlijk, Timo Kranstauber in oranje. Maar zo denkbeeldig is dat natuurlijk niet... want we weten allemaal inmiddels dat Mink van der Weerde... de man die in oranje de strafcorners neemt... samen met Take Takema, dat Mink van der Weerde geblesseerd is. Dat uh, Van As natuurlijk met uh, het oog op het uh, toernooi... het toernooi wat hier eind juli gaat spelen in Amstelveen... natuurlijk moet gaan denken aan een andere strafcorner. En ik zou niet iemand anders weten dan Kranstauber op dit moment. Die man heeft uh, zo verschrikkelijk veel rust... En Getoond hier in belangrijke momenten in de slotfase van deze Europese competitie. Dat hij gewoon de kop erbij houdt. Hij scoorde gisteren een strafcorner, legde er eentje af en scoorde een strafbal gisteren. Vandaag een strafcorner die een strafbal opleverde omdat hij te moeilijk en te hard was. En die strafbal die nam hij zelf, die ging erin. Krantstauber zou wel eens de man of the match kunnen worden hier in de finale voor HGC. komt die bal in de cirkel. Van der Ven, de doelman van HGC. Een moeilijke redding, een scrimmage op de lijn en de Spanjaarden die zeggen nu, onder aanleiding van de Xavi Arnau, dat er een videoreview moet zijn. Maar de coach van Spanje is te laat. De tijd is verspreken. Hij wil dat ze gaan kijken naar die scrimmage op de doellijn van HGC. Of die bal niet op een van de voeten geweest is. Dat heb je tegenwoordig. Dan kan je gaan kijken naar de derde umpire, de video umpire. En die moet dan beslissen of de scheidsrechters op het veld het allemaal goed en juist gezien hebben. Niks daarvan op dit moment. Arnoux is teleurgesteld en ik kijk naar Warris. Warris. die pakt zo direct zijn toeter en die gaat dan kijken of de wedstrijd kan worden afgeblazen. Met HGC in de verdediging op dit moment. Met weer aan de bal Dancer. Hij speelt achterin een, belangrijke, een hele belangrijke rol, die Brent Dancer. Hij speelt samen met Rob Short, de Canadese verdediger van HGC. Een hoofdrol in deze slotfase waarin de Spanjaarden... ...moedeloos worden eigenlijk van het feit dat ze niet door de defensie van HGC heen kunnen komen. Ze drukken, ze duwen, ze zijn gemotiveerd. Ze willen alles, ze halen alles uit de kast. Met nu een mogelijkheid voor de Spanjaarden met een stop van de doelman van HGC, van Sam van der Ven. Is het een lange corner en is het nu afgelopen. Rogier Warres, de technical officer, blaast HGC. Naar de Europese titel. Het is niet te geloven hoor. Ik zeg het nog maar eens. De nummer 9 van de Nederlandse competitie verslaat hier Club de Campo uit Madrid in de finale van de Euro Hockey League en is Europees kampioen. Wij gaan volleyballen. We zijn we nog lang geen Europees kampioen. Maar deze winnen we, Lars. Ja, nou ja. Laten we het, laten we het dan hier even bijhouden dan. Ja. Gewoon van wedstrijd naar wedstrijd leven heet dat, geloof ik. Inderdaad, 3-0. Nederland wint. Het duurde lang voordat Nederland Oostenrijk van zich af kon schudden. Maar in de derde set was het dan eindelijk zover. En dat kwam onder andere door Rob Bontje. Zijn kinderen lopen inmiddels het veld op. Die, uh, die zijn blij dat ze hun papa weer even zien. Want Rob Bontje deed het uitstekend. Zeker toen Nederland boven de 20 kwam. Had geweldige service-series. Oostenrijk had er totaal geen antwoord op. En vervolgens kon Nederland het afmaken. Het leek zo moeizaam te gaan. Maar in de derde set gooiden ze alles schroom van zich af. Iedereen kreeg nog even uh, wat speeltijd. Ook Bas van Bemmelen mocht nog even in de ploeg komen. Voor Vlam. Zo heeft iedereen dit weekend gespeeld. Van de selectie die nu bij elkaar is. En die hele selectie wint dus van Oostenrijk. Een goed weekend in Rotterdam, twee keer gespeeld, twee keer gewonnen. Nederland blijft in het spoor van Spanje en houdt dus uitzicht op de finale ronde van de European League. Thunder Cap Newman uit 1969 alweer Thompson in the Air. U hoorde net hoe de HGC-mannen de Euro Hockey League wonnen door thuis 1-0... in uh, het eigen wassen naar uh, Club de Campo te gaan. Eerder op de dag was daar ook de vrouwenfinale. En daarin pakten de vrouwen van Den Bosch opnieuw de, dus de Europa Cup voor vrouwen. In de finale versloegen ze uiteindelijk Leicester uit Engeland met 4-1. En Tim Steens versloeg die wedstrijd en de afloop. Uh, zocht hij de coach op van Den Bosch, Raoul Ehren. Ja, Raoul, we staan hier met een biertje in je hand en met een mooie medaille om je nek. Gefeliciteerd. Ja, het was een beetje een rare finale, want jullie kwamen heel snel achter. Ja, we begonnen eigenlijk heel goed. We hadden meteen twee corners. Eentje op de lat, waarbij de keeper echt, bij ja, echt niet in de buurt zat. En de eerste aanval tegen, na vier minuten, maakten we een domme overtreding. Buiten de 23, meteen voor straf een corner. En die ging erin, dan denk je van oei... Dat kan nog een vervelende middag worden. En gelukkig hebben we het daarna gewoon goed opgepakt. We zijn wat feller gaan spelen en ja, we wisten gewoon, we zijn gewoon beter dan die Engelsen. We hadden in de pool al tegen ze gespeeld en toen hadden we ook een, een veldoverwicht. Waar wij 40 keer bij hun voor de goal gekomen en zijn 10 keer bij ons. Dus ja, je moet rustig blijven dan en blijven spelen, maar het moet wel fel en het gaat niet vanzelf. En gelukkig ja, we hebben we dat vrij snel 1-1 en 2-1 kunnen maken voor rust nog. Dus daar was ik wel blij mee. En ja, daarna heb je zeg maar, die wedstrijd zeg maar, probleemloos uit kunnen spelen. Ja, nou, ik, ik vond nog wel de laatste vijf minuten voor rust. Toen zetten zij nog even aan en waren we nog wat onzorgvuldig. In de rust elkaar ook aangekeken van ja, iedereen, het leek alsof iedereen er helemaal doorheen zat. Ik zeg, ja, dat, dat kan nu echt niet en we moeten met z'n allen nog 35 minuten volle bak. En we gaan op jacht naar die 3-1. En uh, dat hebben we ook gedaan en we hebben ook kansen gekregen. En uiteindelijk valt die, die 3-1 en dat, uh, dat is wel een hele opluchting hoor. En met de hoofdrol, als ik het zelf zeggen mag, voor Sabine Mol. Hè? Want was zij weer alles goed vandaag? Ja, die was weer fantastisch vandaag. Uh, vrijdag had ze een wat mindere dag tegen Laren. Mm. En vandaag was het echt uh, ja, gewoon een plaag voor uh, alle Engelsen. En dat was eigenlijk de vorige poolwedstrijd ook al. Mm. Ja, zij was gewoon te snel voor de Engelse verdedigsters. En uh, ja, gewoon klasse als je in je eerste jaar uh, belangrijke goals in de play-offs maakt. En uh, in Europa Cup acht goals maakt. Ja, dit was vandaag nummertje 7 en nummertje acht. Ja, is, uh, ja, prachtig. Ja, want het seizoen maakt zij door. Hè? Want ze komt van uh, overgangslasser uh, push En uh, ja, ze staat hier waanzinnig goed te spelen. Ze wordt zelfs uitgenodigd door bondscoach uh, Max Kaldas. Ja, nou ja als, je, als je het zo gezien hebt, de playoffs en de Europacup hier denk ik uh, 100% terecht. Hm. Als iemand het verdiend heeft, uh, dan is zij het. En uh, zo zie je maar uh, ja, hoe, het, uh, hoe het balletje kan rollen. Hè? Want ze is niet meer zo jong, hè? ze is 27. 27, ja. <laughs> ja. ja. Nee, ik, ik ken haar uh, uit mijn jaar bij Poes nog. Mm -hmm. Toen uh, ja, heb ik ook eerlijk tegen haar gezegd van... Nou, Sabine, als je hier weg wil, uh, doen. Maar ga alsjeblieft dan naar een top 2 club, want dat, zo goed ben je. En uh, nou, ze heeft er twee jaar geprobeerd nog met de club om te promoveren. Niet gelukt. En ik ben heel blij dat ze dit jaar uh, de stap wel heeft durven maken. Om te kijken hoe ver ze kan komen. En ja, we hebben allemaal gezien, die kan ver komen. Want uh, ja, ik bedoel, uh, het, het is een laakbloeier. En uh, heeft ze nu echt helemaal gekozen voor het hockey? Nou, ze is ook nog steeds uh, schooljuf. Dus uh, werkt nog 32 uur in de week. Dus uh, ze gaat eerst eens even afwachten hoe de komende zomer gaat verlopen. Maar uh, ja, het is nu, nog, uh, nu combineert ze het nog. Dus dat is helemaal knap. Even terug naar jouw team, Raoul. Want uh, ja, je maakt ook een fantastisch seizoen door. Je wint uh, de landstitel en je pakt die Cup weer. Uh, ja, het kan eigenlijk niet beter, hè? Ja, uh, van tevoren uh, hadden we ge getekend misschien wel voor, uh, voor één prijs. Maar door we gewoon weer de dubbel pakken. Ja, dat is, is fantastisch. Ik ben echt super, super trots op die meiden. Dat we het met z'n allen weer uh, geflikt hebben. En we hebben er echt heel hard voor moeten werken. We hebben ons echt uh, helemaal suf getraind dit jaar. Mm -hmm. Om iedereen weer een stapje voor te blijven. Uh, je weet het, iedereen weet het. Het is heel moeilijk om ooit een keer een prijs te pakken. Maar om aan die top te blijven, dat is nog veel en veel lastiger. En dat is echt zo. En, uh, dus ja, alleen maar complimenten voor de dames. En uh, Ik ben super trots op, uh, op het hele team. Past die beker nog wel in de prijzenkast of uh, moet er een nieuwe kast komen? Nou, <laughs> volgens mij hebben ze vorig jaar uh, een nieuwe beker gemaakt. Ja. En uh, ja, volgens mij is dit pas de tweede van de nieuwe beker. Dan mag je hem pas bij de derde houden. Dus uh, we moeten nog even door. Weer een uitdaging, hè? <laughs> we hebben alweer, nu alweer een nieuwe uitdaging. Tot Terroel. Een mooi feestje nog vanavond? Ja, we gaan, uh, worden om zes uur in Den Bos gehuldigd op het, uh, op het stadhuis door de burgemeester. Het is uh, Jazz Weekend in Den Bos, cool. Dus uh, ik, verwacht, uh, ik verwacht een volle markt. En uh, ja, dan wordt het dan wordt één groot feest. Uh, en uh, terecht ook. Raoul Ere dus, de trotse coach van de Bosse Dames eerste landskampioen. En nu weer die Europa Europacup. Ja.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 Dan weer rustig slapen gaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Waar ieder onbewust in het duimt wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken. En Alle schepen zijn verproken.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 ze nooit kan kiezen. Dus zo goed en niet zo kwaad. maar het is zoals het gaat. Hier aan de keuken. Aan de kust. Uh, bluff natuurlijk. Hij kan niet missen. Juduka Luc Verbij heeft bronzen overgehouden aan het Wereldbeektoernooi in Tallinn. In de strijd om de derde plaats in de klasse Boven. 100 kilogram. Won voorbij van zijn landgenoot Grim Fuisters. Die laatste. Vuisters dus kreeg twee keer een straf wegens passiviteit. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zes precies. Hier is Jurij Stubenitski. Het Syrische leger heeft de stad Jizr al-Shugur weer onder controle. Dat meldt een verslaggever van persbureau AP. Militairen en tanks van het Syrische leger trokken de stad vanochtend binnen. Volgens getuigen werd er geschoten en werden huizen in brand gestoken. Het leger zegt dat het de dood van 120 agenten wil wreken. Voormalig sportverslaggever en presentator Bob Spaak is overleden. Hij geldt als een van de architecten van Sport in Beeld, de voorloper van Studio Sport.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 En in China zijn er ruim 600 mensen ziek geworden door loodvergiftiging. Volgens de Chinese staatsmedia gaat het om werknemers van aluminiumfoliefabrieken en hun kinderen. In China zijn vaker grote schandalen met gif. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Himstra. In het oosten en noorden van het land schijnt zon nog op veel plaatsen. Maar vanuit het westen trekt hoge bewolking binnen. En als u naar boven kijkt kunt u misschien een kring om de zon zien.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 Veel regen valt er niet, het zal wat lichte regen zijn of wat motregen. Ondanks de regen is het morgen wel zacht. Het wordt 19 tot 23 graden, het warmst wordt het in Zuid-Limburg. Later op de dag begint het in het westen wat op te klaren en dan komen er ook een paar buien. De wind waait morgen eerst uit het zuiden, draait in de loop van de dag naar het zuidwesten. Bovenland een matige windkracht 3 tot 4, aan de kusten op het IJsselmeer windkracht 5 en bij Tessel en Vlieland net krachtig windkracht 6.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 Je bent weer terug bij langs de lijn. Twee minuten over half zes. We volgen nog het zwemmen zo direct. En we volgen alle andere sporten. Bijvoorbeeld ook een Nederlandse. Nee, we gaan eerst even naar Gerard de Groot, live in Wassenaar, bij het winnen van HGC en de Eurohockey League. Gerard. Ja, ik heb hem moeten wegplukken bij de spelers vandaan, want het feest is hier natuurlijk ongelooflijk uh, groot. Omdat uh, HGC hier de Euro Hockey League wint de Europa Cup pakt. Ik doe dat uh, gesprekje even met Dirk Loods. Nu zeg ik het goed. Ja, nu zei je het goed, ja. ja, ja, ja, ja. ja. En de interimcoach nog steeds van HGC, maar wel de Europacup-winnaar dit jaar, Dirk. Wat een fantastisch resultaat. Ja, ongelooflijk. Echt. Ik denk als je, als je een paar maanden geleden had gezegd dat wij hier de EL op HGC gingen winnen... dan had je veel geld verdiend als je daar geld op had gezet. En dat uh, vind ik nog wel leuk om te vertellen... Ik, ik, ik... Vond een, een, een ploeg trof ik aan die best wel een beetje in mineur was. Dat is logisch dat je veel verliest. Tegelijkertijd was de sfeer onderling nog wel goed. En daar heb ik ze op zitten challengen de hele tijd. Dat ik zei, jongens, we zijn wel een leuke groep met leuke spelers. Maar een team zijn is echt wel iets anders dan dat. En, als er, en daar werden ze pissig op op mij. En als je dan ziet wat vandaag voor een wedstrijd brengt... dan kun je maar één ding zeggen. En dat is dat dit een ongelooflijke teamprestatie is. Gisteren tegen Oranje Zwart begon het al... Simpel spelen, je taak uitvoeren, dat was het geheim. Ja. En, we hebben hem gisteren al uitgebreid aan het woord gehad, uh, Timo Kranstauber. Ja. Een geweldige strafcorner. Ja. Hij, uh... ja, alle respect. Ik kwam op AGC en ik, ik had wel een beetje iets gevoel, maar niet zo heel veel. Dus ik vroeg op de club van, hebben een beetje een corner? Ik zei, nou ja, we hebben iemand die echt ongelooflijk hard kan pushen. Maar als de druk groot wordt, dan, dan uh, begint hij nog wel eens een beetje uh, te kraken, zeg maar. Ehm... Uh... Nou, als we even in de EAL kijken, dan push hij vandaag één corner, dan komt een strafbal uit. Gisteren pusht hij een corner, die zat erin en eh, gaf hij een paas op short. Beast, 100%? 100% beast, dan maken we 3 uit vier. De enige die hij rechtstreeks mag pushen, die, die scoort hij. Ja jongens, als er ooit iemand nog over hem zegt... Dat HGC in Corner heeft die onder druk niet werkt, dan, uh, nou, dan heeft hij het hier gewoon bewezen. Respect. En hij heeft het allemaal geleerd onder eerst Bram Lomans en toen Jackson. Ja. Dus de fijne kneepjes en Lomans praat nog veel met hem op dit moment. Ja, ja absoluut. Dat moet je allemaal niet onderschatten. En, uh, kijk, iedereen, we zijn nu helemaal uh, hyper en high van de winst. En, uh, weet je, iedereen heeft zijn kleine dingetjes gedaan en dat was iets. We hadden natuurlijk lange voorbereidingen. En daar hadden we het hier de vorige keer over. En toen vroeg jij eens dan een voordeel. Toen zei ik ja... Uh, maar goed, als OZ, uh, dan hadden ze gezegd nee, dus dat is allemaal relatief. Eén ding hebben we goed gedaan, denk ik, als begeleiding met het team. We hebben alles, alles, alles gedaan om te zorgen dat, dat zij in staat zijn om goed te spelen. En veel meer dan dat kun je niet doen. We hebben voedingsdeskundigen gehad, we zijn gaan boksen in Amsterdam. Uh, we zijn een dag eerder het hotel ingegaan. We hebben alles getraind en gezegd. Ja, en dan op een gegeven moment, dan valt het kennelijk dus op zijn plek. Timo in Oranje, zei ik al steren vanmiddag. Eh, Bing van der Weer is natuurlijk geblesseerd. Als je onder zulke druk kunt, kunt presteren, zo'n corner blijft houden... Nou, het lijkt me een logische keus, toch? Ach, ik... ik um, ja, laat ik maar ja zeggen. Uh, ja. Even je eigen positie, eh, Dirk. We hebben het er al heel even over gehad. Je, je bent interimcoach, je hebt een, een team... Dat als een dweil in de hoek lag opgepakt. Je bent uh, niet in de playdowns terechtgekomen. Je hebt ja. het gered. Je hebt van Rotterdam gewonnen. Je wint nu de Europacup als nummer 9 van de Nederlandse competitie. Ja. En toch sta je volgend jaar niet voor de groep. Nee, voor een andere groep. Als manager van Jong Oranje. Daar kijk ik naar uit. Al um, kreeg ik net ook wel wat emoties toen ik die gasten vast En ze volgend jaar niet meer vast heb. Um, Weet je, de, de keuze is nooit aan mij geweest, dat heeft me ergens opgelucht. Terwijl er een lekker muziekje op staat. Het heeft me opgelucht, want het zou een moeilijke keuze zijn geweest met drie jonge kinderen en een eigen bedrijf. En het is zoveel werk. Fantastisch. Het is zo werk, leuk. Maar... Ja, het is fantastisch. Ik denk... Het is jouw clubje. Het is mijn club. En, en, maar nogmaals, ik heb de, keuze, de keuze is nooit gekomen. Dus daar kunnen we lang en kort over praten, maar zo is het. Oké, okay. gefeliciteerd. Ga gauw vieren met de mannen, want uh, ook de Nederlandse pers, de kranten staan op je te wachten allemaal. Ja, maar... En uh, maak er een mooie avond van. Dat gaan we zeker doen, dankjewel.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 Crystal met bottles. We gaan het hebben over triathlon. Want voor de eerste keer in haar carrière werd Danne Boterenbrood... Nederlands triathlonkampioene. kans was vooraf al vrij rood. 25-jarige boterbrood liet de afgelopen week in buitenlandse wedstrijden... al zien dat het met de vorm goed zat. En er kwam ook bij dat een aantal andere triatlontoppers bij de vrouwen... het NK links liet liggen. Links liet liggen. Dat deed overigens niets af aan de vreugde bij Danne Boterenbrood. Ja, ja, het is toch een titel. Hè? En uh, iedereen weet dat uh, de rest van de Olympische selectie het niet is. Ik ben de enige die er vandaag is. Maar desondanks moet het wel even gebeuren. En uh, ik heb alles alleen gedaan. Dus het was zeker geen makkelijke strijd. Nee. De rest van die selectie gaf de voorkeur aan andere buitenlandse trajecten en wedstrijden. Waarom ben jij hier? Ik doe die trajecten ook. Eigenlijk precies hetzelfde. Uh, volgende week zitten we weer in Oostenrijk. Vorige week zaten we in Madrid. Maar ja, ik, ik kon hier iets met de rem erop en ik vind het gewoon belangrijk om ook in Nederland wel je, ja, je visitekaartje af te geven. En dat is een mooi evenement en dat er dan helemaal niemand is, dat vond ik eigenlijk niet kunnen. Want het is eigenlijk zo dat die anderen zeggen, dat doen wij liever niet omdat wij gaan voor de punten, voor het kwalificeren voor de Olympische Spelen. Hè? Dat moet in het buitenland gebeuren. Ja, dat moet gebeuren en ik zit in dezelfde races en, en uh, ja, het gaat hartstikke goed. En, ja, goh, ik zal volgende week weten of dit uh, goed of niet goed was. Maar ik vond het gewoon belangrijk en ik heb ervoor gekozen. Ja, die titel heb je in ieder geval binnen. Je bent een uh, sportster die uh, ja, met tussenposes er af en toe eens uitgaat. Hè? Want je bent wel iemand die zo af en toe nadenkt over je maatschappelijke carrière. Hoe nu verder na de sport? Ja, zeker. zeker. En, uh... Ja, ik heb de geneeskunde gedaan, wat ik ook gewoon heel mooi vind. En ik heb eigenlijk twee heel grote dingen waar ik, uh, die ik heel belangrijk vind. En op dit moment is het triathlon, maar over een paar jaar zal ik mijn andere carrière voorrang gaan geven. Je komt dus terug vanuit een periode waarin je de triathlon op een laag pitje had staan. Hoe moeilijk is dat dan om terug te keren, om weer op niveau te komen? Nou ja, het viel me eigenlijk mee. Ik was redelijk snel weer op niveau. Um, ik heb niet echt een stap voorwaarts gemaakt, maar ik was wel heel snel weer terug op niveau. Dus dat viel me alles mee. Hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe je dat? Ja, gewoon heel gedoseerd ophouden. En uh, het hoofd erbij houden. Goede trainingsschema's, goede trainen rustig blijven. En, uh, yeah. Ben je er ook zo eentje die echt plant met Olympische Spelen in een achterhoofd? Nou goed, ik heb wel altijd gezegd dat Londen 2012 in principe mijn einddoel is. En uh, of ik het haal of niet, dan, uh, ja, dan wil ik eigenlijk verder met andere dingen. Je einddoel? Je bent pas 25. Ik ben pas uit. Ik zou makkelijk naar 2016 kunnen, maar ja, nou, ik ben er gewoon nog niet uit. Om op de spelen te komen, wat moet er gebeuren? Ik moet uh, top 12 halen in de World Champ serie Ik werd vorige week in uh, Madrid 17e, dus zat ik er redelijk dichtbij. Uh, en ik, we hebben dit jaar nog en volgend jaar nog. Hoe serieus is de kans dat jij in Londen aan de start verschijnt? Ja, hoe serieus? Ja, we zijn met zes. Dus het zal vooral intern, denk ik, uh, echt, echt vechten worden. Om het Want het neemt. zijn zes atleten en er zijn drie tickets beschikbaar. Er zijn maximaal drie tickets, ja, zeker. Ja, dus er moet sowieso 50 afvallen. Dat lijkt me wel apart in zo'n ploeg. Je traint met elkaar, je traint ook om als Nederland op de spelen te komen, maar je bent ook elkaars concurrent. Je bent zeker ook elkaars concurrent, ja. En, en uh, tot aan nu heb ik uh, steeds in de B-selectie getraind uh, met de jongens. En dat beviel me ook erg goed, omdat ja, wij bijten elkaar niet, zeg maar. Dus dat beviel me eigenlijk wel. Dus ik weet niet zo goed hoe het is. Dus het is ook, je concurrent is wel een beetje ontlopen in dat opzicht? Nou, niet bewust ontlopen, maar zij zaten in Nieuw-Zeeland. Ik, ja, ik bleef hier omdat ik nog niet toen in de A-selectie zat en dat is me gewoon heel goed bevallen. Ja. Hoezeer heb jij Londen al in je achterhoofd zitten? Nou, het zit al wel in het middenhoofd. Het <laughs> zou wel het ultieme zijn als je daar je kunsten mag vertonen. Dat ah, zou fantastisch zijn. Ja, ja dan, ben je ook, dan is het van wat mij betreft gewoon klaar, dan is het af. Ja, dan is de cirkel rond. Ja, ja dan is de cirkel rond. Ja. Alleen door mee te doen? Uh, ja, ik denk als ik meedoe, dan kun je direct ook voor de top 20 meedoen. Top 10 misschien, ja. Want Nederland heeft al vaker natuurlijk drie op de Spelen gehad. Maar echt succesvol is het nog nooit geworden. Nee, nee, En dat is jammer. Dat is jammer, want er is zeker nu met die zes meiden echt heel veel potentie. Dus ik denk dat dat gaat veranderen in Londen. En dat zei allemaal dus Danne Boterenbrood, de winnares van de nou ja, NK Triathlon. heeft mij nog een wielerbericht. Wij volgden vanmiddag het criterium du Dauphiné. En zo'n andere voorbereidingskoers op de, op de Tour de France is de ronde van Zwitserland. En de tweede etappe daar, ook bergachtig, werd gewonnen door de Spanjaard Soler. Voor Koeniko en Frank Schlek, Bouke Mollema, best, beste Nederlander, op 18 seconden werd hij vijfde. En Laurens ten werd tiende op 47 seconden. Het algemeen klassement na die tweede etappe gaat Soler nu ook aan de leiding en Mollema's dat derde op 22 seconden. I think you'd like my new hair I cut it when you weren't there And pieces of us everywhere We've fallen down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 Janssen Jansen met Single Girls vervolgde vandaag ook het Nederlands volleybalteam. En net als gisteren wonnen ze uiteindelijk met 3-0 in het kader van de European League. 3-0 dus twee keer dit weekend van Oostenrijk. Tweede overwinning dus op de Oostenrijkers. Lars Geertsen afloop in gesprek met de bondscoach. Edwin Benner, allereerst van harte gefeliciteerd. 3-0 overwinning, maar het duurde lang voordat jullie uh, loskwamen. Service druk is heel belangrijk hè, in het volleybal. Service en de service paas, zijn twee zeer belangrijke onderdelen. Uh, pasend uh, was het vandaag, uh, net als gisteren, uh, heel goed in orde. Uh, maar serverend uh, kunnen we zeker nog meer doen, ja. ja. Um, je wisselde een aantal keren opnieuw uh, de jonge jongens. Behalve Stuart Hogendoorn natuurlijk. Hogendoorn die heeft vandaag de revanche genomen, lijkt het wel. Ja. Nou goed, ik, ik zeg niet dat de andere jongens het niet goed gedaan hebben. Maar uh, ja, je kan eens even een mindere dag hebben. Het, uh, de wissel van uh, Nimier op de spelverdeling uh, was uh, ingegeven door het feit dat... Dat de Paas op dat moment uh, toch wat minder uh, hoog op het net kwam. Dat is voor de uh, dan wat meer loopwerk. Nou, dat is niet zijn sterkste punt. Hij wil de bal uh, graag wat hoger hebben. Dan kunnen we zijn lengte gebruiken en uitspelen. Uh, daarnaast kwam dat uh, uh, de Oostenrijkers tactisch uh, sterk zijn. En, uh, en dan ook uh, Nico uh, als ervaren uh, spelveld delen, toch wat, wat meer tot z'n recht komt. Dus, uh, dat is dan de keuze. Ja, uh, Flores uh, had, uh, zeg maar, qua niveau, de cijfers van hem tijdens de wedstrijd waren niet goed genoeg. Ja, en ik heb natuurlijk op, uh, op de kant een paar jongens staan die, uh, die minimaal uh, hetzelfde niveau kunnen brengen. En uh, dat is natuurlijk een luxe probleem. Maar, uh, vandaar dat een wissel natuurlijk uh, voor de hand ligt. Maakte Nico Freriks het verschil met zijn, uh, zijn ervaring? Ja, het verschil, hij bracht uh, natuurlijk zeker, uh, zeker de rust. Uh, en het overzicht, uh, het veld mee het veld in. Dus dat heeft zeker geholpen. Uh, we konden het midden wat, uh, wat makkelijker bedienen. Maar uh, ja, goed. De, zo draagt iedereen uh, zijn steentje eraan bij. En, en Nico in dit geval uh, ook zeker. Ja. Opdracht volbracht. De opdracht was uh, twee keer van Oostenrijk winnen zonder puntverlies. Dus uh, het liefst in, uh, in, onder de vijf sets houden. Uh, dan nu Spanje in de gaten houden, lijkt mij. Ja, Spanjaarden die spelen dit weekend tegen de Grieken, ook volgend weekend weer. We hopen dat ze van elkaar wat, wat punten gaan afsnoepen. Uh, maar de Spanjaarden staan op dit moment de eerste in de pool, dus die moeten we inderdaad in de gaten houden. En het, uh, het lijkt erop alsof uh, het laatste weekend hier in Rotterdam tegen de Spanjaarden het, uh, het beslissende weekend gaat worden. Dus uh, we zijn nog lang niet klaar. Twin Benne zei dat, de winnende bondscoach van de volleyballers tegen Oostenrijk. Dit weekend twee keer. We gaan weer naar het NK Triathlon. Nu hoort net de winnares bij de vrouwen. Bij de mannen betekent het de terugkeer van een groot talent dit weekend. Juri Severin sluit een periode van blessures af. En ook een periode waar hij door de bond aan de kant werd geschoven. Na een trainingsincident. Juri Severin is dus terug. Een reportage van Edwin Cornelissen. Voor de mannen, nog vier minuten mannen. Vier minuten. Dus we wachten even tot de laatste drie dames gepasseerd zijn en daarna kunnen de opzwemmen. zwemmen. Daar in de verte liggen ze in het water. Alleen maar herkenbaar aan de rode caps op de hoofden. De rest van de lichamen niet te zien. Ze liggen op een rij, klaar voor de start van het NK Triathlon. Dat is zwemmen, fietsen en lopen. Maar uh, wat zijn de afstanden ook alweer? Uh, 32 kilometer zwemmen. Ik dacht dat ze twee keer in de ronde gaan. De meters weet ik niet precies. Hoor. 6, 4600 meters fietsen. Volgens mij 40 fietsen. En ik dacht 20 kilometer hardlopen. En 3 kilometer hardlopen. Zullen we hier af 1500 meter zwemmen. 40 kilometer fietsen. En 10 kilometer hardlopen. Dat is het goede antwoord. Keurig. En daar is het startschot. Opmerkelijk is dat er bij dit NK toch wel de nodige afwezigen zijn. Vooral bij de vrouwen. En dat komt omdat zij in het kwalificatietraject van de Olympische Spelen zitten. En uh, net rondom deze wedstrijd een aantal heel belangrijke wedstrijden zitten. Maar bij de mannen is het deelnemersveld behoorlijk sterk. Even inzoomen op één persoon in het bijzonder. Daar in de verte, de jongen met badmuts nummer 39. Dat is Juri Severin, zo'n jong uit Almere. Dat is een triatleep in een verhaal. Heel lange tijd geblesseerd geweest aan de voet. Ik heb een uh, stressstructuur gehad. Er is een hier boven de gevricht. Het ja, heeft gewoon, gewoon totaal twee, drie jaar geduurd. En los van de blessures was er dan nog een opmerkelijk incident rondom Jury Severin. Tijdens een trainingskamp in Nieuw-Zeeland werd hij uit de ploeg gezet op het vliegtuig terug naar Nederland. Je zit natuurlijk met zes meiden in zijn huisje. En ik had af en toe een bepaalde irritaties, dus heb ik mijn emoties, heb ik mij ten zo toegevallen. En dat heb ik me een excuus voor aangeboden. En verder meer kan ik niet doen. Een handgemeen dus en het verhaal gaat dat dat ontstond na een discussie over het gebruik van een pak vla. De gevolgen die waren flink. Jury Severin mocht een half jaar lang geen deel uitmaken van... de Nationale ploeg. Nee, dat klopt. Dan moet hij, ja, is gewoon zelf trainen, zijn eigen boontjes eigenlijk doppen. En uh, ja, we gaan zien uh, hoe die het gedaan. Is. Het onderdeel zwemmen zit erop. U hoort het. De fietsen komen langs. 35 seconden motor volgende groepje. Hoe staan de mannen ervoor? Op het ogenblik leggen er een zes, zes leggen ervoor op, en daarna een minuut een tweede groep van vijf personen. Dames en heren, hier zijn vijf. twee Nederlandse kampioenen. Hier is Veld en op de hand. Ja. Heer En daar is dan de finish. Niet Jury Severin is de beste, maar hij wordt wel knap tweede. Wat gedaan, man. Super, man. toppend. En dat is iets waar je blij mee mag zijn na zoveel blessureleed. Jazeker, daar gaat de goede kant op zo. We gaat de tevreden over. Ik zat er met zwemmen, al goed, bij. Ik zat er met zwemmen al goed bij. Ja, dan kun je lekker wachten op de andere gast en dan een beetje meedraaien. Maar het valt hoofdjes tegen. Goh, ik moet werken met lopen, dat ben ik niet gewend. Goh, dat is heel zwaar. Want lopen was altijd jouw ding ook, hè? Ja, lopen is natuurlijk mijn sterkste onderdeel. En als ik zo'n groep heb, kan ik het kan ik het van afmaken. Alleen, ik moet nou gewoon werken om op het podium te komen. Dat is gewoon heel zwaar. Hoe ver is hij denkt hij? Ja. Ik denk dat hij een beetje zo rond de 85, 90 procent zit van waar hij naartoe moet. En wat hij nog moet kunnen halen. Ja. Dat zijn de woorden van de trainer die zich over Jury Severin heeft ontfermd. En de vraag wordt nu wat hij gaat doen. De schorsing loopt bijna af, dus hij zou zich weer bij de ploeg kunnen voegen als hij dat wil. Nou, maar ik weet nog niet zeker dat ik dat gaat doen hoor. Nee? Ik ga eens kijken of ik met mijn coach met Guido over te leggen en zie ik het dan wel. Ja, er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Uh, ik denk dat het voor Jury... Yuri als ze dat geval specifiek bekijken, uh, dit een goede weg is. En ik Waarom? Denk, ik denk niet dat hij uh, in een groep waar hij ver weg van huis is, dat hij daar het beste gedijt. Ik denk dat op deze manier, zoals we nu bezig zijn, dat dat heel goed voor hem werkt. Dus gaat gewoon een goede kant op zo? Oké, okay, netjes hoor! En K-Triathlon was dat dus vanmiddag in Amsterdam. Ik vertelde u al, wieler, wielervolgers, dat Bradley Wickens kon u volgen... in onze uitzending Criterium du Dauphiné won. De Spanjaard Soler een dubbelslag maakte in de Ronde van Zwitserland. Hij won de etappe en gaat nu aan de leiding in het klassement. En er was ook nog een Delta Tour Zeeland. En Marcel Kietel is winnaar geworden van die Delta Tour Zeeland. De Duitser kwam in de tweede laatste etappe niet in de problemen. Zegen ging na 195,8 kilometer met start en finish in Terneuzen naar de belg Steven Kaathoven, die de sprint van uh, het uh, voltallige peloton uiteindelijk won. En Marcel Kietel won daar dus. Theo Bos kwam vier seconden tekort in het klassement. En Jos van Emde werd derde. Dan volgden we vanmiddag de competitiewedstrijd bij het honkbal... tussen Neptunus en coëndo Kinhem. Die werd 2-5, 5-2. Dus ADO staat onderaan, verloor ook van de koploper Amsterdam. 10-6 werd het voor Amsterdam. En UVV versloeg Sparta-Fijnoord thuis met 5-4. In de uitslag van de Meester Kokken-HCRW tegen Fase... Pioniers is nog niet binnen. L&D Amsterdam gaat dus nog steeds aan de leiding. Door Neptunus staat nog tweede. Nee, Corendo Kim, hij moet dat natuurlijk zijn. Door Neptunus staat nu derde fase. Pioniers staat een vierde. En ADO staat nog altijd onderaan. En met al die berichten komen wij aan het einde van vier uur langs de lijn op deze eerste Pinksterdag. U hoort de tune. We gaan naar het nieuws van, het nieuws, het uitgebreide Radio 1 journaal natuurlijk, komende kwartier op deze zender. Daarna Instituut Itzerda met de VPRO. En mocht u denken, al die sport op de Eerste dag. ik wil het nog eens één keer herbeleven. Vanavond om tien uur is hier natuurlijk langs de lijn waarin veel wordt nagekaart. En Jeroen Stomphorst zit dan achter deze tafel. Voor nu een hele prettige avond. Morgen nog een hele plezierige, vrije dag in Nederland. En dinsdag alweer aan het werk.